Tot zover het ritme van en via me kabel op 104.5.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 Dat gebeurt omdat de publieke televisie dit jaar haar 60-jarig bestaan viert. Op de website tvkanon.nl kunnen mensen in 12 categorieën hun favoriet kiezen. Op 2 oktober 2011, wanneer de Nederlandse tv precies 60 jaar bestaat... wordt de kanon bekendgemaakt. Het conflict tussen de KNVB en Bayern München... over de blessure van Arjen Robben is uit de wereld. Beide partijen hebben besloten de kwestie te laten rusten. Volgend jaar spelen ze een vriendschappelijk duel met elkaar... Arjen Robben raakte vlak voor het WK geblesseerd, maar werd toch klaargestoomd om met Oranje mee te spelen. Later constateerde de clubarts van Bayern München opnieuw een zware blessure. De club en de KNVB werden het niet eens over wiens schuld dat was. Het weer, het is wisselend bewolkt en overwegend droog. Maxima van 3 graden in het oosten tot 6 in het westen. Vanavond en vannacht valt er wat lichte regen. Morgen weer droog en een graad of 6. Dit was het NOS Journaal.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 De jaren muziek van LP en single tussen 1955 en 1985. Goedemiddag Ruud. Uh, dag. Hoe is het? Nou? Ja goed, ik, ik had mijn microfoon nog niet uh, nee. gereed gezet. Oh, oh, oh, waarom doe je dat dan niet? Ja, weet ik niet. Ach, het is zo makkelijk. Hij zit... Het zit al goed. Ja, zit hier goed? Ja, het zit goed. Ja, hij zit zo aan zo'n mooie standaard, zo'n armpje. En, uh... Ja, Wat ben je helemaal aan het doen joh. Even... Uh, ja, uh, Adel vind, vind ik fijn. En ik wil voor de nieuwe cd hebben. Oh. Dus gaan we dat even regelen, toch? Ja. Ga je die kopen? Ja. Oh, Oké. Okay. Nee, dan is het goed. Daar heb ik net geld voor betaald. Oh, wat leuk. Goed, hè? Niet te geloven, zeg. Uh, dit zijn de vinyljaren, dames en heren. Toen hadden we nog geen downloads. Nee. In die jaren. Uh, misschien maar goed ook. Toen konden de artiesten en de platenmaatschappijen nog een keer wat verdienen, tenminste. Je hebt gekomen. Oh, nee. Ja, maar nu verdienen ze ook aan, hoor. Ja, nee, dat, is, dat is goed. Zo wink ik dan ook wel weer. Oh, dat is maar goed Oké, okay. uh, wat gaan we doen dan weer? Oh ja, we zullen... ja de vinyljaren bij CFM Zandvoort, ja. waar anders? Ja, maar, nee, natuurlijk, elke woensdagmiddag van uh, 2 tot 4, dames en heren. De vinyljaren v bij ZFM Zandvoort. CFM Zandvoort, moet je zeggen. Ja, CFM, ja. Inderdaad. Ja, inderdaad. Ja, ja. En, nou, um, ja, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Ja, is het ontzettend leuk. Ja, ja, ja, ontzettend ik leuk. vind van wel. Ja, ik ook. Kijk, dan uh, gaat het goed. We gaan vandaag nog een keer singletjes draaien. Volgende week gaan we weer uh, LP's doen. O, volgende we... week weer echt werken? Ja. We, ja, gaan, werk. uh, we gaan volgende week. Uh, we gaan het een beetje afwisselen. vind ik wel leuk. Een beetje. Uh, elke week wat anders en zo. Dat is uh, niet altijd hetzelfde. Maar volgende week gaan we in ieder geval wel weer. De oude formule met een paar LP's. Uh, maar deze week doen we nog een keer singletjes. En dat gaan we ook uh, in de toekomst nog doen. Want ik heb nog bakken vol staan. Dus wat dat betreft. Uh, uh, kunnen we voorlopig uh, nog wel eventjes voort. Nou, je kunt weer van alles verwachten vandaag natuurlijk, want uh, we hebben weer van alles. Nou, dat is meestal en, uh, zo. We hebben weer uh, heel, veel, uh, heel veel leuke dingen. Heel veel mooie muziek. Heel veel goede muziek. Ik heb een hele stapel. staartbox allemaal weer te veel meegenomen. Dus we gaan niet te veel kleppen en we gaan gewoon muziek draaien. We beginnen met een single uit 1972, dames en heren. Stond twee weken op nummer 1 in de Veronica Top 40, die we toen nog hadden. En uh, over Veronica gesproken, daar heb ik ook een plaatje van meegenomen. Leuk, hè? Ja, is dat ja, leuk? Nee, ja, dat nee, ik leuk. vind het wel. Goed. Uh, gaan we zo draaien. Maar uh, we gaan in ieder geval uh, beginnen met die nummer 1 uit 1972. Twee weken stond hij op nummer 1 in de Veronica Top 40. Earth and Fire, Haagse Groep. Met natuurlijk Jenny Kaagman als frontvrouw en het nummer dat heet Memories. Hier is Earth and Fire. Yeah! Ja, dat was Earth and Fire. Ja, echt waar. Ja, ja je komt wel van nog niet op. Nee, klopt. Hoorde je het? Piep. Ja, piep. <laughs> ja, Oké, okay. oh, dit was uh, Earth and Fire. Dus in 1972, hij stond, uh, hij stond uh, twee weken op nummer één in dat uh, fantastische jaar. Earth and Fire. En uh, dit was vooral belangrijk omdat het op een van de eerste platen was... waarop zij uh, de fantastische uh, Mellotron uh, op introduceerden. Nou stond er... Uh, uh, vermeld dat zij de eerste band waren in Nederland die dat deden. Uh, dat stond uh, wat ik net las op internet. Maar dat is niet waar hoor. Nee. Exception was al veel eerder. Die hadden hem al veel eerder, in '69 al. En toen bestond Earth and Fire nog niet eens. Dus, eh, want op de nee, dat is in e 1970 gekomen. Ja, als je de eerste LP van Exception eh, draait, waar onder andere Air op staat en zo, daar gebruikten zij al een Mellotron. Dus dat eh, is niet allemaal waar, dat verhaal, wat in die encyclopedie op internet staat. Dus jammer voor Earth and Fire, maar ze waren zeker niet de eerste. Ehm... Um, de Mellotron was een instrument, dames en heren. Daar draaiden allemaal bandjes in. Dat was eigenlijk de eerste sampler die je, die je had. Daar draaiden namelijk allemaal bandjes in met instrumenten erop. En elke toon die je dan aansloeg, dan gingen we via een ingewikkeld inmechanisme. gingen dan zo'n bandje draaien. En dan hoorde je dus inderdaad een viool of een gitaar of weet ik veel. Dat, uh, dat was zeer storingsgevoelig natuurlijk. Want dat, <laughs> dat kan je je voorstellen. Allemaal bandjes, die konden wel eens breken ook en zo. Nou ja, en dan werkte het instrument niet meer. We hadden het net over Veronica trouwens. En uh, Veronica, de, ons, ons piratenschip natuurlijk. Niet, niet die zender van nu, maar de, die, die piratentoestand van toen. Dat schip op zee. Leuk hè? Zie, kijk, foto. leuk hè? Ja, het echte en, schip staat er nog op. op. Het echte echt, schip staat er op de noorden. Nee, ja, ja. Uh, Veronica productie. Want ze maakte toen de tijd een singeltje in het kader van de actie. Veronica blijft als u dat wil. Want u weet, Veronica werd bedreigd door de minister van uh, uh, CRM in de tijd. Dat was meneer Van Doorn. En die uh, was er zeer opgebrand om Veronica weg te krijgen. Waarom? Ja, hij was zelf ex-voorzitter uh, van de KRO. Dus dan kan je wel weer voorstellen hoe dat allemaal zit. En dan hebben ze het over belangenverstrengeling. Niet waar? Jawel. Maar. Ja, maar goed, einde, uh, in 1974, uh, 31 augustus 1974, om precies te zijn, kwam er echt een definitief einde. Maar uh, om uh, de mensen te mobiliseren dat Veronica beslist moest blijven, hadden ze, hebben ze een singeltje gemaakt. En dat heet Veronica, door Veronica. En achterop het hoesje, dat is ook leuk, zit dan ook een kaartje. Da daar staat dan op, uh, ja, als u wilt dat onze, uh, uh, uh, wacht even, het staat er nou op weer, even kijken. Hoor. Ja, goed lezen. Ja, ja, als u dat wilt, ja, Veronica blijft als u dat wilt. Stuur dan deze bon in voorzien van naam, adres en handtekening Hola. naar Radio Veronica in gesloten envelop. Met antwoordnummer nummer 1, 2, 3, Hilversum. Postzegel dus niet nodig. Nou, dat, was, dat zat er dus achterop. Die zitten bellen? Dat kan toch allemaal niet in een uitzending? Want die zitten zit te bellen in een uitzending? Boah. Goed, Veronica door Veronica. Een singeltje dus, wat in de tijd ook nog een leuke hit werd. Hier is het. Het is een unieke plaat, denk ik. Ik denk niet dat veel mensen hem nog hebben. Daar komt hij. Veronica door Veronica. Schip op de Noordzee, dat uitzendt op 192. Veronica, het ligt er meer dan elf jaar, heel Nederland luistert er naar. Veronica, dat kleine schuitje vol muziek, brengt vreugde bij een groot publiek.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 Ooit het huur der waarheid slaat, dan weten wij dat U achter ons staat. Dan heb ik een nieuwe voor je. Ja, echt waar? Ja. Ach, gelukkig. Jij staat te bellen. Want dat ik sta te bellen betekent niet dat jij niet hoeft door te werken. Kom nou, ik ben er wel klaar voor. Ja? Jij staat te bellen. Ja, dan, ik ga gewoon door. Dames ik geef hem even een slag tussen de ogen, want ik word er niet goed. van. Nou ja. Oké, okay, paf. Oké, okay, uh, dat was... Ik denk uh, dat ik er volgende week gewoon maar alleen ga doen. Oh. <laughs> uh, mag. <laughs> bij de hoop reizen. Um, Oké, okay. Veronica door Veronica was dit dus. En um, dat was een plaatje dat uh, dus gemaakt werd in het kader van de actie. Veronica blijft als u dat wilt. En op de achterkant staat dan zo'n uh, zo promotieding. Misschien doen we die straks nog wel eventjes. De, de achterkant, dat is ook leuk. Uh, maar we gaan eerst naar John Mayle. Uh, John Mail had een gigantische hit met dit nummer. Dat stond volgens mij al wekenlang in de top 40. Uh, dat had je niks van normaal gehoord. En toen kwam je met dit singeltje. En daar was iedereen helemaal gek van. Want het was ook een fantastische plaat. John Mayall. En het nummer dat heet Room to Move. Jawel. Toch? Two. dat ook nog eens een keer. En het uh, aparte van uh, deze informatie van uh, John Mail was dat het een drummerloze band was. Ja, nou, uh... waarom schreeuwen die mensen zo? Slap ik ook nooit. Uh, het was dus een, een drummerloze band. Maar dit nummer was wel uh, een gigantische hit voor uh, John Mail. En het was afkomstig van het album. Point. Alleen, we zaten eventjes te proberen te vinden hoe lang die, waar hij die in de top 40 gestaan heeft, maar gek is je niet te vinden. Oh, <laughs> ja. ja. Oké, okay. nou, ook verder niet zo belangrijk. Uh, we gaan naar Bobby Bloem. Ja, Bobby Bloem. Heb je daar nog wel eens van gehoord? Nou, de man heeft nee. geloof ik één hit gehad in Nederland en... en dat nummer kent wel weer iedereen, denk ik. Een heel leuk liedje trouwens. Een beetje zomers. En dat mag wel met dat pokken weer buiten. Met die koude winter. Maar we wel een beetje warmte doorstralen. zo Dat u een klein beetje dat, uh, dat zonnige gevoel krijgt. En dan gaan we dus naar een prachtige plaats in uh, de Caribbean. En uh, dat uh, volgens mij ligt dat op Jamaica, als ik het goed heb. Mag ik zou het toch? niet weten. Nee, nou dat kunnen we altijd nog eens een keer kijken. Het uh, in ieder geval heet het nummer van Bobby Bloom. Dat heet... Uh, Montigo Bay, ja. zo heet het. En zelfs Ruud gaat er al bij dansen. <lacht> Ik heb ook maar niet een roke aan me. Ja. Blij dat er nog geen webcam is. Het was een hit in 1970. En een, nogal een grote hit ook. Um, het nummer is geschreven door Jeff Barry Samen met Bobby Bloom. Het gaat natuurlijk over de Jamaicaanse stad. Um, Montego Bay. Het uh, nummer dat uh, werd uh, in de... Engelse hitpaleet werd het nummer drie. En in Amerika werd het ook nog eens een keer nummer vijf. Dus het was een, een aardige, aardige hit voor meneer Bloem in 1970. Montigo B. Het volgende plaatje. En voordat we naar de, het corona lopen gaan natuurlijk. Even snel nog eentje tussendoor. Ja? Ja. Oh. Wat zei je nou? Even snel nog een plaatje tussendoor. Uh, ja, oké. Okay. Nog één plaatje. En dat is een ontzettend leuk liedje van een Belg. Uh-oh. Ja. De tekst staat ook achter op het hoekje. Hoesje. Jij ja, ga maar niet voorlezen die tekst. Nee, ga ik niet doen. Want die tekst, als je een beetje Vlaams verstaat, is die tekst wel uh, goed verstaanbaar. En het is een heel ondeugend liedje, is het eigenlijk. En ik geloof dat de man in uh, maar één hit gehad heeft. En dat was, uh, dat was deze. Zijn achternaam zegt natuurlijk al genoeg. De koning. Zo heet dat Belgisch. Een bolleke? Ja. Heerlijk. Ja, maar nou, hij heet Bert. <laughs> Heet, hij heet niet Bolleke de Koning. Hij heet maar, niet Bolleke? Nee, hij heet Bert. Bert de Koning die had een heel ondeugend lief, eh, liedje over een, eh, een dame waar hij aanbelde. Een getrouwde vrouw waar hij dan ondeugende dingen mee deed. Als de man eh, van huis was. Toch? Dat heb ik weer vaker gehoord. Um, vandaar. Dus het liedje heet Eveline. Ja, maar weet je, mag ik wel even één dingetje zeggen? Wat nou weer? Evelien doet me denken aan een oud collega van mij. Doet me denken aan mijn werkgevers. En doet me denken aan het kind. Van mijn werkgevers, waar ik wel even wat speciaal aandacht aan wil besteden aan Puk. Oh. Ja, wat is dit nou gezellig in de auto te luisteren naar ons? Oh. Dus doe jij de groetjes aan Puk, uh, Rut? Nou, ik doe de groetjes aan Puk. <laughs> maar het liedje heet Evelien. Ik snap niet wat dat met Puk te maken heeft. Nee, maar, maar Evelien is een oud collega van me. So. <laughs> Oké. Okay. Wat doe je nou toch allemaal? Ja, ik stel tegen mijn microfoon arm aan. Dames en heren, letten we even op hem. Oké. Let... <hijen>,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 En ze lacht er dan de bloed. Ze maakt zijn lichaam dronken en alle kleuren worden rood. Aan de vijf uur komt er man terug van kantoor Met smoe gewerkte hersens en twee propjes in zijn oor. Mijn en ze lacht er tanden bloot. Ze geeft hem gouden een zoontje en ze deunt dag idioot. en ze lacht er tanden bloot. Ze geeft hem gouden een zoontje en ze deunt idioot. <tied> Of kijken ze samen naar tv? Je weet wel eens de koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt men erg moe, dan nou, gaan ze maar naar bed. Slaap lekker, schat, slaap ik heb de wekker juist gezet. Vier, uur, denkt ze, ze een snukken, dus in vier denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar Armand ligt al te snurken dus ze leest nogal in bed. vier denkt ze, en ze neemt een sigaret. Armonlicht op de snurken, dus lees nog wat goed. Mm, tot lekkere put. Nou, dat was dus voor Evelie. Ik kan me herinneren dat ik dit liedje voor jouw ex-collega daar in dat uh, Haarlemse etablissement wel eens gezongen heb: In de Blauwe Druif. In de Blauwe Druif. Ja, dat zou ja, zomaar kunnen. Dat, ja, dat heb ik wel eens gedaan. Dat weet ik. Maar dit was het origineel: Bert de Koning, Dus uh, niets te maken met biermerk, tenminste, ik vermoed van niet. Het um, zal toch en, niet? En het, het was uit, het, uh, dat kon je ook horen aan bijvoorbeeld het stringensemble wat erop zit. Het is echt vroeg, jaren 70. Toen kwamen net die string ensembletjes en zo, dat je elektronische strijkertjes kon maken. Nou, die, die klonk uh, voor die jaren best wel aardig. Bert de Koning dus en Eveline. En uh, uh, zeg, uh, uh, Jur, ik heb thuis, een, uh, als je nog platen kan draaien thuis. Uh, jur, huh? ik heb... Ik heb uh, <laughs> Ja, ga verder. Hij ik, ik, ik, ik vond vanmorgen vond ik in, de, in mijn kast een aantal singeltjes met sprookjes erop. Ik denk, misschien is dat wel leuk voor Put. Ja. Nou, dus als je ze wil hebben, moet je wat zeggen. Het zijn hele leuke sprookjes. Uh, allemaal kinderverhaaltjes. Uh, sprookjes. assepoester, sneeuwtje, sneeuwietje, weet ik het allemaal niet. Heel leuk. Maar ik, ik heb er niks aan. Ik weet ook niet van wie ze zijn. ze zijn. Ik vond ze in een kast. Dus ik denk, nou, misschien voor iemand met een klein kind. Wel leuk. Niet waar? Toch? Wat ga je nou doen? zit nou te doen. Oké. Okay. Je kan meteen even aan hem vragen. Oh. Let T maar op. Dat gaan we toch die vier te radio? Ja, tuurlijk wel. Ja, nee. Hartstikke leuk. <güls> ik ga me aanbevolen. Neem ze de elfde maar mee, uh, Tijger. Dat gaan we doen. Nou, dames en heren, oh, zo, zo, zo, zo, zo worden er dus <güls> zaken gedaan hier. Um, ben ik weer van die singeltjes af. Dag! Ja. Dag. Doe, nou, ja, joh, we gaan, joh, door even met, even we gaan, uh, gaan door met het camera lopen. Ja, meneer Jansen, het kan raar lopen. Ja, het kan zeker beter raar lopen. Oh, we Dat gaat helemaal raar. Ja. Uh, maar zo, zo kom je wel voor jou, singles aan Ja, we we ja. Van, dus. <laughs> Zo werkt het wel, toch? Ja. Nou, We hebben vandaag uh, het raar lopen, dames en heren. Volgende week komt er weer een nieuwe voorraad. Dit is de laatste van de oude voorraad. Ja. Volgende week komt er weer een nieuwe voorraad. En uh, ik heb hem echt tot het laatste bewaard, want ik heb zo'n hekel aan het origineel al. Nee, ik niet. Ik vind het origineel ving prachtig. Nee, ik, ik vind zo, zowel het origineel als de cover helemaal niks. Oh, nou ja, ik, eh, daarom heb je hem ook voor het laatst belast. Ja, ik wou maar niet rijden. Ik wou maar niet rijden. Ja, nou, er aan. Haha. Nee, helaas. Nou, het origineel, dames en heren, is een uh, prachtig liedje. En dat ben ik even kwijt, wie je het ook weer geschreven De heeft. Fujis. Nee, daar is Over het wie het geschreven heeft. Nee, het origineel is van een Amerikaanse componiste. Ik ben even de naam kwijt, maar dat maakt niet uit. En um, dat heeft ze geschreven na een, um, een avond van een optreden van Don McLean. En het liedje was dan ook uh, Killing Me Softly met his song. En Roberta Fleck had daar natuurlijk een gigantische hit mee. En uh, het nummer, uh, daar kijken we even naar, maar het komt vanzelf wel goed. Uh, Donald single. Het schiet over het beeld heen. Nou, oké, okay, we gaan het doen. It's killing me softly with his Charles Fox. Huh? Charles Fox en Norman Gimbal. Ja. Oké. Okay. Ja. Daar komt hij. Uit 1971. Killing me softly pain with his fingers. my life with his words. Killing me softly with his song. Yo, yeah, yeah. this is my Cleft refugee. Elroy up uh, We well little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I, I got my you. girl L. Uh -huh. One time, one, one time. One time. Hey yo L, you know you got the lyrics. The lyrics. Do, do, do. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and Dat was uh, natuurlijk de footsies uh, versie, Ruud. Helaas wel, ja. Ja, ik Niks aan het, te doen. Ik vind het echt verschrikkelijk. Maar je had wel gelijk dat het een vrouw was in eerste instantie. Want dat was Laurie Lieberman. Ja, Laurie Lieberman heeft het, uh, schreef een gedicht... naar aanleiding van een optreden van, uh, van Don McLean. En uh, daar was ze zo door gepakt... Um, dat, dat, uh, nou ja, dat ze daar een gedicht over schreef. En toen ging ze naar die meneer Gimbal toe... En uh, die meneer Gimbel... toen die heeft haar gedachten... haar gevoelens... Uh, vertaald naar een songtekst. En toen heeft die andere meneer daar weer muziek bij gemaakt. En dat was dus... Uh, uh, Killing Me Softly. De Lori Lieberman overigens maakte zelf het origineel. Maar alleen het nummer werd een gigantische hit. Uh, door, uh, in, door Roberta Fleck natuurlijk. En in 96 helaas... deze walgelijke versie van... De, die die hip-hopgroep van de foodies. Oh, Ik vind het erg. Bedoel, maar... Ja, ja, nou ja het, het moest wel deze versie zijn vanwege uh, de koffer. Ja, ja. Maar je kon niet Roberta Vlek het... doen. Nee. Want de, de koffer, weet je hoe ze heten? Nee. De footsies Ja, och. Ja, ik klopte. <lacht> nou, ik wens dus jullie sterk uh, ja. uh, te amuseren met deze coverversie. Verschrikkelijk. Maar, dat is de titel: Ja, ja. Was hij al laat van zijn mond? Waar hij die hing in het midden, ik speelde zachtjes met zijn tong. Ik had een paar nachtjes, heel veel al, maar toen zei ik: Sorry, ik zit al voor. Ik weet nog dat hij mij vroeg: Ga je vanavond mee? Hij wist een toffe koe. Ik dacht: Ik zei geen nee. Ik vond hem echt een superman. En wat doe je als vrouw dan? It's all full Wat zeggen of uh, ja, ja. Zullen we het gewoon maar niet doen? Zullen we het gewoon meteen aan de jury overlaten? Nou ja, vind ik wel. Het is maar goed dat je niet in de jury zit. Nee. <laughs> maar heb, heb je ook nog iets voor het origineel? Sorry? Ik zeg, heb je ook nog iets voor het origineel? Uh, denk het wel. Dat zeg je nu pas. Moet ik even snel opzoeken dan. Even iets, iets voor het origineel gewoon. Want vind ik ook niet. Wat? Dus, het origineel vind ik ook niet. Wie... Ik vind het allebei niet. Hoezo niet? Nou, allebei niet. Ja, maar het nee, de, de Fugees. Ja, tuurlijk. Dat is toch niet het origineel? Nee, gelukkig niet. Nee. Nou, oké, okay, we gaan verder, dames en heren. Want eh, we zetten even de stofzuiger eroverheen. Overal dat gruis wat hier nu op de grond ligt. Want die plaat is natuurlijk ja. totaal vernietigd. Echt belachelijk. Ja, belachelijk. Goed. Ja, zo. Ja. Zo. Als <laughs> we nog even het laatste bibje ja. eroverheen. Ja, dat is gewoon de uh, final uh, touch, hè? Uh, zou ik maar zeggen. De final countdown. Final countdown. <laughs> volgende plaat is weer iets heel anders, dames en heren. Een nummer dat. Uh... Oh, daar is mijn informatie weg. Ja, die weet je toch wel oh. uit je hoofd. Nee. De volgende uh, plaat is een. Uh... Solo-single die Mick Jagger in 1970 maakte. Um, en, uh, te, want hij speelde toen een rol in de film Performance. En uh, daar zong hij natuurlijk ook in. En er zijn uh, overigens twee versies van dit nummer. Uh, ik begrijp het verhaal niet helemaal, maar het zal wel. In ieder geval in 1970 kwam dus de eerste versie uit op single... waarin uh, onder andere ook werd meegespeeld door Ray Cooper op... Uh, op uh, slide guitar. En het verhaal zegt dat er nog een tweede versie was. Een tweede versie, jij wel. De ja. uh, second version. De tweede versie werd. Uh uh, gereleased on Metamorphosis in 1975 um, op het uh, Allen Klein Decca London Pre-Assisting Legacy, weet ik veel. Contracts uh, of uh, the Stones, ja. 1960s recording. Ja, En daar werd onder andere meegespeeld uh, door Al Cooper en waarschijnlijk ook Brian Jones en Stevie Winwood. En um, waarschijnlijk ook werd de drums toen gedaan door Charlie Watts en Jim Capaldi. Maar ik moet u tot mijn spijt bekennen dat ik die versie absoluut niet ken. Um, ik ken ik heb natuurlijk dat, dat originele singeltje hier. Uit 1970, Mick Jagger, een fantastisch nummer is het wel, dat wel. Met Rykoeder dus op slidegitaar En het heet Memo from Turner Mick Jagger.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 Fix your business straight. I remember you in Hemlock Road, 1956. You're a faggot little leather boy with a smaller piece of stick. You're a lashing, smashing, hunk of man. Your sweat child, sweet and strong. Your organ's working perfectly, but there's a part that's not screwed on. I want you at the Coke convention.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 Uit de film Performance komt het dus vandaan, dames en heren. En daar had Mick Jagger een rol in. En hij zong er natuurlijk ook in. Er zijn er dus twee versies van te zijn. Achteraf realiseer ik me dat ik die wel heb. Want het staat ook op een LP Metamorphosis van de Stones. Die in 1975 is uitgebracht. Um, gelijk met een hoop andere oude LP's van de Stones. Die allemaal dus op het DECA label zaten. Want u weet natuurlijk dat de Stones oorspronkelijk begonnen bij um, DECA. Daar zijn ze terechtgekomen door de Beatles onder andere. Want uh, DECA had de Beatles afgewezen. Dat vonden ze niks. En toen de Beatles natuurlijk ineens een gigantisch succes uh, uh, kregen, toen konden ze bedekken, hun haren wel uit hun kop trekken. Dus wat, had, wat hebben we laten lopen? En uh, toen heb, schijnt het zo te zijn dat ze aan Paul McCartney gevraagd hebben, weet jij, of een George Harrison, even niet, knapen, van weet jij nog een leuk beentje van ons? En toen hadden ze gezegd, nee, de Stones, die zijn goed. En uh, nou ja, het, uh, het uh, verhaal is verder bekend. De Stones hadden dus uh, plaat... Joh... De Stones hadden dus inderdaad uh, hun eerste platen tot en met 1970 ongeveer allemaal op het Decca label En uh, toen kwamen ze in met hun eigen Rolling Stones-label. De eerste LP die daarop uitkwam was Sticky Fingers. En voor de rest daarvoor stond alles dus op DECA. En DECA heeft toen nog een keer teruggeslagen. Want die waren daar niet zo blij mee natuurlijk, kun je je voorstellen. Maar uh, die hebben later toen teruggeslagen met door het uitbrengen van een hele box. Uh, een hele box waar alle Stones-LP's in zaten die dus uh, tot voor kort dat op, op Dekka waren uitgekomen. En uh, um, ja, zo was dat. En daar zat dus ook die LP met bij. En uh, daar staan een aantal unieke opnames van de Stones op die nooit op andere LP's gestaan hebben. Dus zodoende. Nou, interessant. Ik ga die versie nog wel eens opzoeken. Dus misschien wel eens leuk voor... De voor de toekomst, weten we dat. Memo from Turner dus. Ik heb nu een singeltje, dames en heren. Dat is eigenlijk heel leuk. Want in Nederland gebeurt natuurlijk alles een aantal jaren later dan uh, in het internationale uh, gebeuren. En met name ook de rock'n'roll. Die brak hier eigenlijk pas door zo'n beetje vier, vijf jaar nadat het in Amerika, of dat het, uh, eigenlijk in de periode dat het in Amerika alweer gebeurd was een beetje. En een van de grootste eerste exponenten van de rock'n'roll in Nederland was natuurlijk Peter Kollewijn. Ja, Peter Koeldewijn kwam eh, begin jaren zestig met een fantastisch nummer... wat iedereen toen ook gelijk meeblerde natuurlijk. Kom van dat dag af. En daar zijn twee versies van. Want hij heeft het in de jaren zeventig nog eens een keer opnieuw opgenomen. En toen heeft de oorspronkelijke platenmaatschappij gezegd van... Oké, okay, als jullie dat willen, goed, dan doen wij de originele versie ook nog een keer. Dus deze single werd toen nog een keer opnieuw uitgebracht. En werd toen gekoppeld aan een liedje van Lydia en her Melody Strings. We gaan ze allebei draaien, dat vind ik gewoon leuk. Even niet te klanklezen, we gaan gewoon allebei proberen te draaien. We beginnen met Kom van de Dak af, hier is hey. Peter Kollewijn. Hé, hey. hey, kom van daar, daar, kom, was je meer? van daar, dag was je niet meer? Kom van daar, dag dat was de laatste keer. Bij zijn vrouwen was een koreseres, maar bij bijgebrekkende touwen komt er op het bordes. het eten werd dood. Weet je Oh, je ben Die is leuk voor het kanaal. Ja, <laughs> ja, Doe we straks wel even. Nou, originele versie dus van... Kom van het dak af. Ik dacht dat 61... Maar het kan ook nog wel iets eerder zijn. Dat op je scherm? Oh, ja, dat kan ik niet lezen. Dat is te klein. Uh, ja. 1960. Kom van het dak af. Ja, oké. Okay. Nou, dan kan je dus nagaan... Dat was de eerste echte Nederlandse rock'n'roll plaat. Dus, want uh, daarvoor... Uh, ja... In, uh, zeven, zoveel jaar na de tijd dat het in Amerika natuurlijk al door was. Maar we gaan het plaatje even omdraaien want daar is nog zo'n pionier en dat is Lydia and her melody strings. Send me the pillow that you dream on.